Wij beginnen de zogerles 109. De tekening hebben we op het bord. Eigenlijk bijna dezelfde tekening zoals de de de op de vorige les. Alleen een paar dingetjes heb ik iets verbeterd. Als je kijkt naar de tekening, dan zie je dan in plaats van de meneula op de rechterkant van de tekening, in plaats van meneula, heb ik gemaakt dichtdoende miftige. Want in dat partsoof, in de partsoef Arigant Bien hebben we dan dus die Malchut die open slaat, die Malchut die dicht doet en die staat dan in de naim, in de opening van de ogen, het altijd, heet altijd miftige, dus de sleutel. Maar de sleutel kan, wat kan de sleutel doen? De sleutel kan dicht dichtdoen, de sleutel kan openmaken. Dus daarom heb ik het verbeterd als dichtdoende miftige. Dat is dan wanneer die malgoed steekt op, wat wij noemen in de rechterlijn steekt op, naar onder, het, onder de gogmaat, dan heet die uh, miftige, wij noemen dat miftige, de, de, de dichtdoende miftige, duidelijk dus ik tot twee, twee, twee, twee kilo ontvangen we, en de rest niet. En links, wanneer de, de, de malgoed zakt, terug naar de, haar plaats, naar de malgoed, dan heb ik hem, heb ik hem omgedoopt in openbrekende, de openbrekende miftige. Oké? Okay? En de menieuwle behouden we alleen maar één, één plaats, of één definitie van menieuwle, van de slot zelf, en dat dat wordt dus uh, toegekend alleen aan de minule, alleen dat het zwarte uh, magneet wat we hier hebben, we dan de ware chogma van de partsoof, daar waar zit het zei malgoed van atsimtsum alef, dus de ware malgoed, of, en, zeg je als... Uh, die, die, die, of als malgoed die als het ware de plaats, in een, soms dezelfde plaats in een andere partshof, die lager is, welke dan ook, dat overeenkomt met deze plaats. eigenlijk Want daar heb je ook invloed van deze malgoed. We zullen vanaf, vanaf, vandaag leren hoe dat komt, dat ook de, bij de andere partshofiem, ja, die onder zijn, dat ook daar heb je daar de smaak van die minuule. ja Ook blijft die kracht van die meniwelen bij hen, het is niet, niet echt de Malchut, de malchut die zit alleen maar verborgen in het hoofd van de Atik. Maar haar kracht wordt gevoelbaar ook in de lagere, eigenlijk in de lagere, lagere regio's, ook op, de, op dezelfde plaats in de, in de onderste partsofing. Dat is belangrijk. Maar dat komt wel. Kijk, het is. De vorige keer was de eerste keer dat we een beetje over daarover hadden. Gaan we nu verder, dieper daarin. Het zal meer bekender in je oren klinken. Je zal meer en meer daarvan gaan voelen. Eigenlijk is dat wat we nu doen, heb ik gezegd dat de formule van dat zo. Het is, ik zou zeggen, het is levenselixer. Ja, niet dat iets dat je iemand dat drinkt in zijn mond, ja, of rookt of wat dan ook, of welke manier, of in, of in uh, injectie doet, maar het is echt levenselixer. Het elixer van absoluut succes van de mens. Eigenlijk niet een uh, succes dat imaginaire succes dat de mens denkt, nu nog en nog zoveel nulletjes achter mijn rekening, hè, mijn rekening, en nog, en dan wordt het misschien, en dan wordt het, en dan wordt niets uiteindelijk. En hier is het zo, dat is echt absoluut levenslikster wat we leren. En daarom, stap voor stap, ook het goede te ontvangen, moeten we kracht hebben om dat te doen. Uiteindelijk, net zoals, je moet, moet uh, aankunnen het goede, Eigenlijk, dat is de hele kunst, om die in onze kilim aan te kunnen, het goede aan te kunnen. En die is on, het goede wat aan ons gegeven is, is ongelimiteerd. Kan je je voorstellen dat en dat is wat we op, op reis zijn om dat te ervaren. Allemaal. En dat kunnen we doen als we weten hoe dat zit in elkaar. Wat is de sleutel? Wat, hoe dat in elkaar, hoe dat, hoe dat verloopt, zo'n proces. Wat van boven was het plan. Ja, op welke manier wij ook opgebouwd zijn. En niet ons wishful thinking. Ik wil zo gelukkig zijn op mijn manier. Dat lukt het niet. Je moet wel rekenschap houden met jouw ziel wel. Maar wel jezelf richten naar, naar, ja, naar het mechanisme hoe wij werken. Wij werken allemaal op dezelfde manier. Ons elke ziel werkt op dezelfde manier. Het doet er absoluut niet toe... Wie, wie is, wie, van welke afkomst, is absoluut niets. In welke achtergrond, in welke cultuur, welke cultuur, is de mens intellectueel, is de mens ontwikkeld of onderontwikkeld. Alleen als een mens echt geestelijk gehandicapt is, bedoel ik, dat hij niet kan, niet kan, zeggen dat, zwakzinnig of zo. Dan natuurlijk dan, uh, ook die hebben recht op kabbal. Eindelijk, maar die kan je op een andere manier doen. Een kabbalist bijvoorbeeld, die kan met die zwakzinnigers praten en doorgeven dat mechanisme door de intentie, door de kavana. Begrijpt u? Hij zal je absoluut ontvangen. Ja? Er, is zijn, er is niemand die ziel ziek is. Eindelijk? Dus je kan hem ook doorgeven. Hoe zullen we dat Daarover hebben, stap voor Dat is even dat jullie dat begrepen. Het is voor iedereen van toepassing. Eigenlijk, de grootste misdadiger, als hij maar wil, als hij maar zegt: Ik wil, ik wil beter worden, dan word ik geholpen. Eigenlijk, iemand die para, helemaal, helemaal, helemaal niet bij zijn is, maar die dan zegt, Toegeeft, ik wil, dan kan je hem helpen. Hij zelf zichzelf kan helpen door: wat wil hier. Oké? Okay. Nou, dat is eventjes dat. Uh, even een klein mededeling, ik hoop uh, dat jullie gewoon weten waar ik mee bezig ben. Hou, met me bezig houden. Op de Yom Kippur heb ik beëindigd, dus uh, heb ik uitgewerkt. De hele zoger. Dus dat de 21ste boek al van de zoger. Dus heel de hele zoger heb ik uitgewerkt. Nu gewoon zeg ik al dat, dat, ik, dat, gewoon dat jullie dat weten. En nu werk ik aan de laatste drie boeken, dus drie delen. Dat is dan Tykonee Zoger. Dat is dan zonder commentaar. Dat is dat is Het wordt al gegeven aan iemand die al de zoger behoorlijk weet. Hoeven, jullie hoeven dat niet. De hele zoger uitwerken zoals ik. Maar we zullen veel eerder met jullie beginnen. Dat Tykonee zoger, dat, dat is echt aan de top van alles. Maar dat komt stap voor stap. Uh, nog even een opmerking en gewoon algemene opmerkingen. Gewoon opmerkingen. een advies. Als je komt naar de les, probeer niet vlak voor, de, voor, voor het begin van de les je vol te prompen met eten. Maar op de les is is niets. Uh, dat is eten, wat, wat, wat Lubach ons serveert, koffie, thee, uh, koekjes, een beetje dat, dat is geen probleem. Maar ik bedoel van echt flink eten. Van bedoel, uh, weet je wat ik bedoel? Echt met, met al volledig maaltijd hebben, dan probeer het in ieder geval één uur of anderhalf uur voor de les al klaar daarmee zijn. Eindelijk, want anders kom je hier en dan weet je niet waarom je aandacht is ergens anders. Je kan niet reageren, je voelt je uh, een beetje zo lui, et cetera. Probeer dat met boterhammetjes, alles op een of andere manier, maar eerder opeten. Laten we zeggen, niet later dan pakweg half vijf. Kwart voor vijf. Natuurlijk is het moeilijk als men een mens werkt. Die dan, uh, da, dat je moet dat dan doen. Maar probeer het. Ja, probeer het. Uh, op die manier. Dan zal je echt zitten op de les. Je moet voor, dan zeggen, een derde moet je dan honger hebben. Een beetje. Je moet niet, niet echt helemaal zitten dat jij dat... Een beetje moet je dat dus ruimte moet zijn. Dat het mo dat eten moet al gevertierd zijn. Of... of uh, jouw dus verlaten de, de bovenste bovenste gedeelte, laten we zeggen, jouw stokdarm. Ja, heet dat? Slokdarm, stok, sorry. Stokdarm. Sorry. Stok, stokdarm. Stok, stok tegen de darm. Maar, slokdarm, stok, weet je, dat, dat moet al passier, gepasseerd hebben. Hè? Het moet een beetje gaan vertier, aan het vertieren zijn of zoiets. Dat, is dan, dat, dat zal je goed doen. Maar het is geen. Uh, we gaan hier geen uh, detect detectors plaatsen. Wie dat. Nou, dat is dat. En twee gedeelten hebben we vandaag de zoger, Erg belangrijke zoger. Geweldige zoger wat wij nu... Want wij zitten nu echt. Wij zijn nu echt bezig met de, met de formule wat wij, waar wij over droomden om die formule te leren kennen. En dat komt, dus het tweede twee gedeelte gaan we dus de zogger doen. En het de derde gedeelte zal ik iets, ver, ja, zal ik wat flink wat proberen vertellen over Sukkot. Over Sukka, wat betekent Sukka zitten. Maar ik zal het vertellen, zoals je dat nergens in de wereld heeft, uh, kan je dat horen wat ik ga vertellen. Want daar heb ik ge gehaald van de diepste diepten uit de zogger. Eigenlijk. De vorige keer hebben we ook iets gehad, maar elke keer, elk jaar gaan we steeds dieper en dieper, dat jullie zullen zien wat geweldig die Sukkot is, op welke manier kunnen we dat begrijpen. Wat betekenen die zogenaamde Joodse wetten? We zullen dat allemaal horen in het de derde gedeelte. Dus, dus dat jullie niet, niemand niet wegloopt, blijf ook in het derde gedeelte zitten. Dat is een beetje dat. En steeds had ik, um, ik gezegd, we hebben gesproken over Ateret Jesot. Dus niet de Jesot zelf, maar Ateret Jesot. Een kroontje van Jesot. Wat is dat? Als we spreken over de Kabbal, in de Kabbalah, moeten we altijd helder hebben van waarmee hebben we te maken. Alles is uit te drukken in de Tinsfirot. Ja. Dus wat is Ateret, ateret Jezot? Naar Sfera, wat is dat? Qua Sfera? Jezot hebben we yesod. dat is de Sfera yesod. En dan hebben we nog iets verder, nog iets grover dan yesod. Maar goed, hebben we gezegd, is er niet. Maar goed, als zodanig, maar goed van Tzim Alef is er niet. Wat is er nou, wat is nou tussen de jesot en malhut in, wat zit nog daarin? Huh? Oké, okay, maar het ateret is een woord, het is een, is een kroon. Oké, okay, maar ik wil zeggen, ik wil... Huh? God van de jesot? Nee, jesot hebben we, je volledig jesot hebben we je dan standaard, ja? Yeah? En wat nog onder, wat betekent ateret jesot? Nou, ateret jesot betekent een stukje van de malgoed dat aangehecht is aan de jesot. Welk stukje? Ketter, ketter, ketter van de Natuurlijk, de gaar van de malgoed in ieder geval, ja of niet? Wat betekent dat? Kijk, malgoed, de malgoed kan het licht niet ontvangen, hebben we gezegd, ja? Maar, wat, wat kan niet ontvangen? Wat echt kan niet ontvangen? malchut de malchut kan niet ontvangen maar de gar kan ontvangen de gar van de van, zelfs de gar van de malchut de malchut kan ook ontvangen eigenlijk alleen de malchut de echte malchut maar de gar kan wel ontvangen dus dan laten we zeggen dat keter hochma bina van de malchut van de malchut dat is wat we bedoelen bedoel, bedoel met de met het kroontje van Isot. Ater het Isot. Dat is het hoofd, laten we zeggen. Drie, drie eerste van de Malchut. Soms zegt men tot de. We kunnen ook dat zo zeggen. Uh, we kunnen ook zeggen tot de Hazé. Ja? Van boven tot de Hazé. Dat kunnen we ook zeggen. Waarom? Dan bedoelen we dat dit op het tweede zimt ja, Tot de Hazé, Malchut de Malchut. Tot de Hazé, van de ketter tot de Malchut. Het, ja, van boven tot het midden van de malchut, malgoed, die kan wel ontvangen. Duidelijk. En malgoed, de malchut dat betekent echt de Kelim, de Kabbalah van de malchut, de malchut. Nou, dat is dan, daar kunnen we niet ontvangen. Nee, dat bestaat dus niet. Dat is, als het ware, uh, hebben we niet. Dat, dat is dan, zit ver, verborgen in, die, in het hoofd van de Arctic. Oké, okay? duidelijk. En soms hoor je ook dan in de zomer soms zegt, zeg men, wat zegt men, herinner je nog, we hebben geleerd uit de jod. Wat zei dan oh, hij ons? Dat Jesod van de malgoed, ja dat was de, de tweede bodem. Ja of niet? Tot Jesod je van de malgoed. Herinner je nog, hij had gezegd, de, de, de letter Shin. Dus kan je ook zo zeggen, dat tot Jesod. Dus alles afhankelijk is van welke perspectief jij dat bekeekt. Dat uh, tot je soort van de malgoed de malgoed, dan kan je ontvangen. En malgoed de malgoed zelf niet. Dus, dus er verschillende bestaan verschillende, het is hetzelfde, maar alleen van welke invalshoek jij dat bekeekt. Het is niet dat je drie antwoorden daarop zijn, maar, en je moet het als multiple choice antwoord geven. maar Nee, maar dat is, alle drie gelden geldig zijn, maar op vanaf welke invalshoek jij bekijkt dat, dan kan je dat zeggen, dat zeggen, dat zeggen. Dat is dus maar goed, Er bestaat geen andere. Tien sferot, alles kunnen we uitleggen in tien Ook denken in tien spirood, en niets anders. Zoals ik iets vertel, en dat is algemeen, en jij begrijpt niet wat het is, of jij zelf begrijpt niet waar het over, waar gaat het over, dan altijd denken in spirood. In spirood, in partsoef, Rechts, links, ghesset, gouraatje, verder, wat is dat? Dan kan je zullen, met, dat, met de formule wat we nu leren, steeds meer en meer, zullen alles kunnen uitleggen bij jezelf en alles. Als je dat gaat gebruiken. Het is echt een echt wondermiddel. Ik aan wat er aan de mens gegeven is. Om zelf bepalen je eigen lot, om je eigen... Het is het is haast niet te geloven wat aan, me, aan de mens gegeven is. Dat is wat ik gezocht had. En ik kon je nergens vinden. Um, nou, dat is even de inleiding. But, uh, we gaan nu verder met de zogger. Um, veel aandacht, want het is bijzonder belangrijke zogger nu. Zeg ik het steeds dat zo, dan wordt het niet meer interessant als ik het zo zeg elke keer. Maar het is echt bijzonder belangrijk en hij legt het erg eenvoudig uit deze keer. Ik bedoel voor ons erg eenvoudig hoe hij echt toe aardig en uh, niet intellectueel, wetenschappelijk of iets. Maar hij probeert ons erg eenvoudig en tegelijkertijd erg hoog uit te leggen. De pagina nu zijn 57, uh, Hassulam, de rechterkolom, onderaan de regel 29, nieuwe alinea. Al Dus hij vertelde ons over de miftige. Dat ja, die miftige, die kan uh, dicht doen, dus de sleutel, miftige, kan dicht doen en kan openmaken. Uh, 29. We zijn amro. We tamir bij keman de ganis kula. Dertag tachot mifteh achada. Klomar. Ki afalpi. She atik. Einen derdag atsmu. Niche kak. ta'a kanal. Mikol makom. Hai galife. Tweeendertag vechakike. De hakika, de arichan pin, mikoh, atik. arikan, no dome de lehakika de de arikan, de arikan, de pin, de arikan, kihu hoe ser 35 mal goed kanal. Zeer, zeer belangrijk. Ik probeer het ook in te illustreren op het bord. Dan En het Goed door, door. Moeten we door hebben. Wat is zegt, Het is helder wat is het. 29. We zijn ro. En dat is wat hij zegt. De zogers zegt. We tamer be, En die is verborgen in hem. Keman. De ganis, als iemand die ganis koelen, die alles heeft verstopt, dertig, dag, miftaga gade, achter het een of een andere sleutel. Klomaar. Dus hij heeft het dicht gedaan, iets verstopt had en hij heeft het dicht gedaan, door een of een andere sleutel. Klomaar, dat wil zeggen. Die pi. Oh, nu gaat je ons uitleggen. Dat klokje afvalpiet dat ondanks het feit. She atikatsmo dat atik zelf. 31. Negekaak bij a is ingekerfd met of door de heitata a door de onderste letter hey van de naam Hawaii. Oftewel de malgoed, de malgoed, malgoed van de Simtsum alef. Dat is hem, ja? Dat is de partsoef atik. Hij is van binnen de arihantpin. Arihantpin begint vanaf de p, ja, de, onder de ketter de kochma, zie onder de zwarte magneetje. Daar van binnen zit dan de, de, de rest van de Attik. en de en de die bekleedt hem. Ik heb, het niet, ik heb het niet zo opgetekend om het niet moeilijk te maken. Maar eigenlijk is het kelderkochpa dat is dan binnen dat is dan zit dan de Attik. Maar en eigenlijk wat ik had opge opgetekend is boven is het keter chogma. Eigenlijk is het de hele partsof keter van dat wat ik had opgetekend, waarbij keter chogma dat is dan die, uh, het hoofd van de Aatik, uh, En daar zit die verborgen de ware malchut, de malchut. En op zijn en, en van binnen en dan Onder die, onder die malchut, die malchut, uh, dat bekleedt de attic is binnen, en dat die wordt bekleed door door ketter, zeg je dat? Door de door door de ariehant pin. Dus de ariehant pin bekleedt de uh, uh, attic vanaf de pe, vanaf uh, het uh, uh, lichaam van de attic. Met andere woorden, wat je zegt ons. Ki afvalpi dat ondanks het feit, dat eitik zelf is ingekerfd door de, heet het a, dat is, dat de eitik zelf is ingekerfd door de ware mal goed, heet a, dus ware mal goed. En daar kan je niet, dus kan, kan het, kan die gaat niet zomaar, uh, die, die kan niet doorlaten het licht. Kanaal, zoals so so ik boven gezegd heb. Let op, nu belangrijk. Nikol, makom, kom, toch. Hij, uh, Galieve, deze. A, deze. A, uh, uh, inkering. Zo'n so soort inkerving, 32. We gaan kika, zo'n so een soort inkerving, Deze inkering betekent inkerving, We weten al wat het is. Dat is de vormgeving, als het ware, de eigenschappen geven door door door het brengen door het brengen van malgoed ergens in in een andere trap in andere trap Dus Nikol Makum toch ay galifa wa hakika deza inkerving eh uh, shena sab arihan pin nikuahatik deza inkerving eh uh, van de uh, van de a ah, van de atik, die That she knows about the Arihantin, because the actic did the intervening, did him actis, in the Arihantin, during Krachten's the actic, during the actic, and no do maybe, like de kind of actic like not, yeah, is not, is not like nit of the intervening from the actic self. Like okay, actic was well in her care during. Ingekerd betekent de malchut is gekomen in zijn hoofd. De attic is wel ingekerd door de ware malchut, maar de kijk nou naar de arieh pin die, bekleid die, die bekleid de plaats, die is dan neem de plaats in, in vanaf de lichaam van de atik ja, nou wat, kijk nou wat het is. Die die is niet ingekerd door die malchut, door die zwarte malchut, ja, door die malchut die hoe heet het, die malchut van de uh, Sintum Alef. Maar haar malchut, zijn malchut van de Arichantin is malchut, niet de malchut maar. so, dat is wat hij wil zeggen. Kijk nou, dat is dus vanaf die, vanaf wat, dus wat we hebben laten zien, ja? dat dit allemaal parsoef is onder de ketter Chochma, ja? dus onder de mifte, onder de sorry, onder de meniula, we hebben dat dus de slot. Onder de zwarte punt, wat we hier zien, in het hoofd van de, uh, van de Atik. Dat, daar komt dan de partsoef Arigampin. Kijk, nou, die heeft geen Zimtzum alef in zichzelf. Zie je dat? Die heeft wel ook opgebouwd op dezelfde manier, net zoals, uh, net zoals uh, Atik. Want Atik, ik heb alleen weer opgetekend, alleen ketterhochma van de Atik. Ja, die zitten van binnen. Maar de arie Pin is opgebouwd net op dezelfde manier, maar de, zimtzum, uh, de malchut van de Zimtzum alles zit bij hem niet. In plaats daarvan heeft hij een nieuw ateretie soort, want de malchut is verborgen. Dan heeft hij geen malchut, de ware malchut. Want waarom is, wat, waarom, is het, waarom is het heeft het ook te, op te maken met de arie Pin, Want arie Pin en atik, dat zijn beide die vormen dan de, beide vormen zijn ketter. Ja? Beide zijn ketter. Alleen, uh, bovenste gedeelte, het hoofd, als het ware, dat is, dat behoort bij de atik, en de onderste gedeelte vormt de arihanpin. Dus we zien, dat arik, is, arik pin is alleen maar dat er het je in plaats van in plaats van de maghoud, de maghoud. En daarom, hier kan het wel, beweging, hier zit wel beweging. Kijk nou wat je zegt ons. 33 na de koma. Ki Arichanpien. Nichekak. Al je 34 miftige. Want Arichanpien is ingekerfd door miftige. Zie ingekerfd betekent dat in hem kwam de, de Jezot. miftige. Miftigheid, dat is altijd Adherit Jezot. Ja, dus... Dan kan je zeggen, miftige opening, maar dat is aterrit jesot. Als we zeggen, miftige en aterrit jesot, het is hetzelfde. In welke opzicht? Waarom is er bij twee woorden? Als we spreken van de kwaliteit van de sphera, dan zeggen we het jesot. Ja of niet? Als we spreken van de werking daarvan, welke werking heeft dat in de, in, hier in dit verband? Ja, dan zeggen we miftige. Ja, welke functie vervult het hier? Dan zeggen we miftige. Dus kijk nou, in welke incurving is in de arie -Pin. Die atheritie so, die steigt ook, ook in het hoofd van de arie pin Ja, Keterhochma is van de pin uh, En die steigen van de Mahut naar het de, naar de hoofd, dat is incurving, ja. In het hoofd is er geen, geen uh, in, daar in de plaats waar ze kwam, ja, een derde van de Bina, daar was geen, geen incurving van de Malchut. Nu Malchut kwam, niet Malchut atert is Ook toch wel. Toch een, een lagere vorm, ja, lagere, grovere iets komt in een lichtere iets. Dat is dan inkerving. Ja, want in de Keterchochma is het net als licht nog. En daar komt die Malchut, die zware, toch wel ten aanzien van de Bina is het. Een zware ding. Dat is inkerving. dat heet inkerving. Dat is wat hij ons zegt. Dat ki Arihantin de gekakeld de Miftega 34, want Arihantin is ingekeerd door de Miftega. Goed luisteren, want hier zit de redding. Het is echt de reddingsformule. Het is niets bestaat in de wereld. Ik zeg het jullie really vriendelijk, dus nog een keer zeg ik dat. Probeer dat, want dat is alles zullen we hier ontvangen van wat we nu leren. Goed, het is niet moeilijk, alleen wennen beetje. Shehou aterat, je zoot, dat dat is. Mifte, hè? Dus die sleutel. In de arichantien. Shehou aterat, je zoot, dat dat is. Aterat, je En op aterat, je was geen simtzoom, ja of niet? Dus die is wel beweegelijk. Zie je wat? Zie je wat wij bedoelen? Dan dat steeds spreken we over je zoot. Je is beweegelijk. Met je zoot kunnen wij omhoog doen, omlaag doen. Ja, that's it. En daarmee kunnen we eh, halen, net zoals we ademhaling doen, ja. Wij ah, leven halen, we, ja. Ademhaling is net of we omhoog gaan, ja, in, in ons. En ah, ja? precies hetzelfde is het geestelijk. We doen geestelijk ook die je slot van binnen omhoog. En die, die haal daar, die haal daar, gaat daar wordt gezuiverd. Ontvangt die het licht van de binnen, die haalt het naar beneden weer. Het is eenvoudig, maar het is. En juist door dat eenvoud heeft men dat laten liggen. Men ging dat, dat denken intellectueel in plaats van dat. Maar kijk. Dus de miftige, dat is Ateret Jesu, dat is de. Kihu, uh, Chasser 35 mal goed kanalen. Want hij, Arikantin. Er ontbreekt hem aan de Malchut. Ja. Aan arie han ontbreekt Malchut. Die Malchut is verstopt in de Aitik. kanaal, Zoals so boven gezegd werd. En dat moet voor ons als, als, als dat zo is bij arie en Dat is de ketter, van de, de ketter van, de part, van de hele Atsilut. Dan is het vanzelfsprekend is dat bij elke andere partsoef onderaan. Elke sfera, elke partzuw is destemper. Dus vanaf nu, vanaf de Arihantin is alles wat eronder en dan kijk je de hele wereld dat ziluut. En dan yeah. bij je briae, sfera, sija. Ja, en dan de zielen die in de Briya sfera, sija zijn. Dus wij zijn ook, dus onze wereld is ook daarbij in begrepen. Het allemaal gedraagt zich naar precies datzelfde patroon dat het niet meer de is, de Malchut, de Malchut. En, als men, en wat, wat is dan de zonde? De zonde is dat men probeert, probeert overal via de linkerlijn door, door de hekken heen, ja, door de uh, prikkeldraad heen in de linkerlijn, probeert men dan toch wel te smokkelen is smokkelt het licht Chochma naar beneden, naar zijn eigen kilim van de Kabbalah. En dan betekent dood, want betekent dat er is geen plaats om dat te ontvangen. Men ontvangt dat is, het is net als, weet je wat, net als drugs. Het is eventjes ontvangt men daar, daarna niets. Waarom? Het mag, het kan niet. Het is verbod van Tzimtzum Alef om dat te ontvangen. Betekent even een kikje en dat is meer, niet meer, niets meer. En dan wat men ook doet, kan het niet geen licht geven. Dat is eventjes. Oh, hoor, oh, ik heb gebracht. Erg goed. Heer goed. Ik ga het zo even over de soekot vertellen. We gaan verder. We nemen het punt 35 na de punt. We nemen het punt 35 na de punt. Zeg eens dertig. Schouwlet het raak, at er het iets zo dweelohij, dweelohij dat dat, kijk naar woordjes. en het bleek dus, dat in de Nijmey naem de Arijan pin dat in de Nijmey naem, in de openingen van de ogen, dus de plaats waar de mal goed, waar de bina normaal, de normale status onder de vochtma, dat in de Nijmey naem van de Arijan pin, zeg eens dertig. Schouwlet het raak, at er Heerst alleen maar de ateret jesod velo heet het a, maar niet de onderste hei, Dus niet de malchut van het centrum af. Oké? Erg belangrijk om dat te weten. Punt. Ulifiach 37 Avira de Arichanpien it jada legioto Mitukan kan, Delinker de linker kolom de eerste regel da ma enken, avira de atika de atik loit yada ki twei amalhud, de nikuda bo sheina na mam dri bo gar en nu goed kijken. Wat je ons zegt. Olefichach, de rechter kolom, 36. Olefichach, en daarom 37. Avira de Arihan pin, itjada Dat Avira, avir betekent. Welke, welke licht? Avir, het is geen licht. Het is. Nee, het is. Lucht. lucht, precies, lucht. Dat is. Naar licht. Nee, dus naar licht. Nar, en dat is dan zeer. Naar licht is het hasadim, Ja of niet? En wat bedoelt hij dan met Avira? Hij bedoelt. De plaats van Arikan Let op. In het hoofd. Ja, in het hoofd. Wat hebben we, heb we gezegd in het hoofd? Nu hebben wij drie. Elke partsoef bestaat nu uit drie kilim. Ja of niet? We hebben gezegd. Kijk naar de partsoef van Arikan. Keter Hochma Bina. Dat is de ketterhoogma in een derde van de binna. Dus na de, de partsoef van onder de zwarte punt hier. Ja, want eerst dat is dan. Maar dan hebben we zo. So, want dat is alleen maar bij Atik zo so, staat de, de machoed van de. Uh, Sintzumalef. Maar bij de Arikanpin. Kijk naar de partsoef van Arikanpin. Ketterhoogma binnen. dat is kli. Welke kli is dat? Kli? Hoe heet die kli? Okay. Keter Hochma Bina. Dus elke Partsuf nieuw vanaf, nieuw, z'n zombe, heeft drie kilim. Kli neefes, kli ruach en kli shama. Keter Hochma Bina. Nu, hoe kan het? De shama is natuurlijk. Hoe hoger, hoe lichter, ja? Oké, echt niet. Hoe je niet fout maakt, doet erin door Daarom zitten jullie hier. Het is niet schamen als je iets zegt dat niet verkeerd is. De hele bedoeling is om te leren. Keter khokhma bina dat is kli kli eh uh, ne shama hesat gurati is kli ru kli rokh eh nefesh en en netzer god is so dat is kli kli nefesh ok dan what's next you fanaf new fanaf the arichan pin whot cake what it is keter khokhma bina of keter hochma, is 1 derde van de bina natuurlijk de kli Kleine Shama. Altijd daar zit, altijd aviraniu. Dat is net als Abba imma die is altijd alleen maar chassadim. Waarom? Kijk nou goed, in de katnoet natuurlijk. Maar altijd Katnoet. want daar is, kijk, waarom is dat zo? Hoeveel kilim hebben we hier in het hoofd van Keter hochma. Ja of niet? Een derde van de binadis. Klein beetje. Wat kan daar zitten? Hoeveel, hoeveel, welke licht kan daar zitten? Daar binnenkomen. Never schroeg, dat betekent lucht. Oké? Okay? Dus goed onthouden nu, in elke partsoef, nu, nu in de, in de, na de tweede simtoon, nu zit het nu, in het hoofd zit alleen maar licht, lucht, doen we dat. En terwijl de tweede gedeelte van de tweede, tweede gedeelte van de partsoef dat wil zeggen Christus vooraf vertrekt, die kunnen wel gogma ontvangen door, door, die, door die heen en weer omhoog en naar beneden eh, schuivende schuivende miftige oh, eh, sleutel. Uiteindelijk via de linkerleen kunnen we gogma ontvangen en dan via de de middelste lijn kan men dat door verder doorgeven. Wat zegt die ons nu? Kijk nou wat die zegt ons. <tot> en daarom 37. Avira de Arikampien, itiada. De lucht van de Arikampien, itiada betekent is kenbaar. Wat betekent? Betekent dat zijn, zijn hoofd waar. Lucht is, is kenbaar kijk, het, het lucht, lucht van Atik, Atik, is niet kenbaar, waarom niet, daar zit kijk, daar zit in het Atik boven Keter en daar die zit helemaal onder de Keter daar zit wat, maar goed van de Tsim Tsum die laat niets naar beneden komen eigenlijk? die gaat niets naar beneden komen, waarom, dan betekent dat het niet niet, niet, niet, niet vatbaar is, niet, niet, niet kenbaar, je kan het niet leren kennen maar hier, kijk nou naar de Arichantine, kijk er chogma van hem, en een derde van de binnen, dus in het hoofd, die hebben wel lucht, ja, die hebben lucht. Oké, okay, die hebben lucht, maar als het maar goed, als die dan miftigheid naar beneden zou gaan, et cetera, dan, dan wordt het als het ware ontsluiting, ontslu, on, on, on, ontsluiting plaatsvindt. En dan kan men ook leren, die kan ook geven, dat lucht kan ook gegeven worden aan de partsoef zelf. Dus van die lucht kan ook gegeven worden aan, van, aan de partsoef zelf. Dat wil zeggen, die kan geven chassadim aan de hele partsoef. chogma wordt ontvangen door het middenstuk, dus altijd wordt het zo nieuw, vanaf nieuw. Als je die principes leert, dan weet je straks, dat middenstuk ontvangt de Gogma. En het hoofd geeft dan de chassadim. Dan hebben we en chagma, en chassadim. Nou, dat is dan geweldig. En dan chagma. Dus in de onderste, kijk nou goed. Een principe, erg eenvoudig. In het hoofd hebben we alleen maar lucht. Oftewel chassadim. Dus, wees, dus hebben we hebben nu vanaf de tweede simsum. In het middenstuk, heest het feret. dat is de plaats waar de chogma ontvangen wordt. Ja? En die, maar die heeft, gochma, die heeft zelf Chogma niet nodig. Maar die ontvangt Chogma om verder door te geven. En waarom? Omdat dat onderste stukje, dat netse God is zoot, die kan niet, die heeft niet genoeg aan Gassadim. Aan lucht heeft die dan niet, niet genoeg. Duidelijk. die heeft een zeer, zeer sterke trek. Altijd. Voor alleen maar van lucht kan die niet leven. Ja, dat netse God is zoot. Maar Chogma kan die niet ervaren. Chokma kan die niet. Voor de chokma heeft gewoon chokma zonder hij Heeft geen tanden daarvoor om dat te kunnen doorbijten. Eigenlijk. Dus die heeft beide nodig. Heet goed kijken nou. Het is nou gewoon, gewoon op noteren voor jezelf. Dus wat moet het nu gebeuren? Hoe moet het gegeven worden? Wat moet dan de onderste deel van de partsof nu ontvangen? Net zo goed is zot. Die moet ontvangen dan. En, en chassadim, en chassadim, en gorot. Van het hoofd komt chassadim. En van, de, van het lichaam, dus chassad, gorot, feret komt uh, de chokma En dan wordt het chassad, chok, uh, chassadim, als het ware, omringt. Daarna op een of andere manier, zoals we zien, via de middelste lijn Omringt de chokma En dat wordt, dat is dan een goede voedsel. Dat kan verteren de Net zo goed is zo, so dat onderste gedeelte heeft nodig, gesed, heeft nodig, dus nog een keer, dat onderste, derde gedeelte van de parzoef heeft nodig, chassadim, en daarin gochma. Duidelijk, als speciaal, niet zoals alle anderen. Kijk, iedereen ziet het, specifiek van, het, specifiek van, het, van de ketter, gochma, en een derde van de bina, van de bovenste gedeelte van de, van de parzoef. Wat is die? Die is lucht, ja, die wil alleen maar chesedim. Dan, in het middelste stuk, die wil gochma ontvangen om te geven, en die heeft voor zichzelf dat niet nodig, maar die wil, die moet het. Waarom? Gesed feret is in elke parsoef, is net zoals ze waar dan ook. die heeft dat niet nodig voor zichzelf chesedim. Gesed Feret heeft niet nodig gesedim. Waarom? Die zit vol van binnen. Gewoon, als je het nog niet weet, gewoon onthouden nou, dus de tweede gedeelte ontvangt wel gogma, maar die heeft niet nodig. Gogma. Ja, want zijn eigen eigenschap is chassadin. Maar die moet ook, die wel ontvangt wel gogma. En het onderste gedeelte, derde gedeelte, van het onderste gedeelte van de persoon, die moet beide hebben. eigenlijk. En op die manier, zo gaat het verder door. Waarom noemen we het middelste gedeelte dan aan boer? Huh? Het middelste gedeelte. Ja. <coughs> Zei je dat is boereld. Nee, het binnenste is het gesed, gora, je verret. is, ik heb het zo alleen opgetekend... ...om, om, om niet in breedte, want we hebben geen plaats. Hij heb ik zo opgetekend, maar eigenlijk moet het anders... ...moet het gesed aan de rechterkant... ...en je verret aan de linkerkant... ...en het midden moet je verret staan. Eigenlijk moet het zo, op die manier... ...maar het is dus, uh, duidelijk, maar dan wanneer we zullen spreken... ...van rechts, links, en, dan zal ik het zo optekenen. Ik begrijp je dat? Dus gesed aan de rechterkant, gora aan de linkerkant... En dat je verrekt in het midden. Op die manier wordt het Maar wat ik jullie al verteld, verteld had, hou dat even goed uh, die drie specifieke delen van in elke over. Dan weet je hoe dat in elkaar zit. We gaan verder. Dus wat je zegt, Oli gaag 37. En daarom. avira de arichanpilet, ja dat de lucht, oftewel de het hoofd, de plaats van het hoofd van Arigampin, is het ja, dat is, is, is wel, men kan wel wat leren van daarvan. Betekent dat die op een of andere manier toch wel zichzelf laat, laat uh, openen. Hoe, hoe? We zullen zien. Aan de andere kant, we hebben gezegd, dat van Kettergogma van Arigampin kunnen we niet ontvangen, maar hoe, hoe, wat hebben wij, hoe kunnen we dat wel ontvangen ten aanzien van de, herinner je nog de tekening die we hebben getekend, algemene tekening? Hoe ontvangen we dan toch wel iets van de Arigampin, op welke manier? Als er de tweede opstijging is, ja, als, als de man wordt opget, opgetrokken, of oh man, man, en dan wordt het de, wat gaat dan gebeuren dan? Aboeima, dat is Bina, ja. Die bina van de Arichanpien, die trekt terug naar het hoofd van de Arichanpien, ja of niet? En via de linkerlijn, die Abawihima ook trekken daarmee, naar, de, naar het hoofd van de Arichanpien. En via de linkerlijn geeft men wel de gogma uh, de door. Het enige is, let op wat ik al een paar keer gezegd, niet via de binnenkant, let op. Niet via de binnenkant wordt het van binnenkant van Arichanpien uit het hoofd niets komt naar beneden. Waarom de Chogma is verstopt? In maar van de buitenkant. Wat is van de buitenkant? Hoe heet die parzofim, Die van de buitenkant? Nee, nee. Hoe heet hele system, het hele systeem? hele van buitenkant. Hoe kunnen we licht ontvangen van Arichanpien? Van? Huh? nee, hoe kunnen we, op welke manier kunnen we dan toch wel van de Arigantien ontvangen het licht, Gogma, op welke manier wordt het ontvangen, Gogma, van binnenkant niet meer, van de baard, van het hoofd, ja, dus via het hoofd hebben we gezegd, hoe, moet je niet hier, moet je niet, ja, dus gewoon, zoals ik had een beetje al gezegd, we komen wel aan toe, via het hoofd, ja, via het hoofd betekent dat, Or, hoe zullen we dat leren, hoe? Dus via de buitenkant wel, dat kan wel. Maar niet via de binnenkant, kan niet kunnen we, de, de gogma kan niet doorbroken worden van de arighampin. Maar dat zullen we leren, goed. Dat is wat niemand leert. En dan nog is het de maar van die toch? Ja, ja, maar die wordt dus van buitenkant, okay. van de buitenkant, dus niet, in de, niet binnen het hoofd van de arighampin doorgekomen. Waarom niet? Kijk, Arigampin heeft in het hoofd wat? Keter en hoogma. Ja of niet? En dat is dan, Arigampin als het ware is een deel van de keter. Die is vlakbij, vlakbij de volgende, het eerste hoofd van de uh, keter, dat is dan uh, Atik. En daar in de Atik zit een sof. Begrijp je? Wie kan het verdragen? Niemand kan het verdragen, de de hele bedoeling van de Atsilut. Wat is de bedoeling van de Atsilut? Wat is überhaupt de bedoeling van de Tikkun? Verminderen de lichten voor de lagere. Want lagere hebben geen kracht. Dan moet je minder kracht. Dus om het lagere het licht te laten ervaren. Moet je, wat moet je doen? De moet je dan, dat, wat is de hele tendentie? Wat is de hele, hele is? Dat de kilien worden vergroot. En de lichten worden verminderd. Ja, of niet? Op die manier doe je dat. Wat doen we? Welke lampjes zetten we dan in, in, een, slaap, in een slaapkamer? Ja, zo'n ja, zo'n dimlicht, een beetje zo. Ja, waarom? Dat moet zo zijn, dat moet ook ons niet, niet anders, op die manier zo ook, de, hier is het ook. Dus, wordt licht ontvangen niet van binnenkant via de gochma. Want dat kan niet meer, dat kan niet, men kan dat niet verdragen. Bina zelfs, van ik kan dat, kan dat licht eens of niet verdragen. Daarom is hij eruit gekomen, uit het hoofd, ja. Laat staan andere dingen, ja? laat staan de onderste dingen. Daarom kunnen ze wel ontvangen, maar dan via het hoofd. Hoe? Kom wel. Ja, dat is iets wat, dat is dat, iets wat, iets uh, wat is, wat boven alles wat er bestaat in de wereld, boven elke kwantummechanicus, boven alle, als je neemt alle kernfysica's en alle fysica met inbegrip van Einstein samen, dan is het veel hoger. Iedereen hoort wat ik zeg? Als je neemt alle theorie van uh, waarschijnlijkheidsleer van, van hem, van die Einstein, geweldig. Alleen voor deze wereld natuurlijk. Maar uh, als je neemt dat wat, wat wij nu leren, als wij dat leren hoe dat is, hoe dat, hoe dat zich vervoltrekt. Het is samen met alle fysici, alle Newton en allemaal samen met allemaal. Het is veel hoger, duidelijk. En veel uh, onmetelijk hoger dan alles wat bedacht, wat gegeven was aan alle fysici in de wereld die ooit bestonden, ooit zullen en bestaan. En tot de komst, tot de einde van de tijden zullen bestaan. Wat wij leren. Begrijp je dat? Daarom. erg voorzichtig. En iedereen zal het van jullie ervaren dat. Want zij doen met het hoofd. En met het hoofd kan men niet doordringen. Duidelijk. Hey, Hé, let op. Dus, maar dat is dan. Dat je begrijpt dat hoe dat. Van Arikan kunnen we wel ontvangen. That is what say. Dat is wat hij zegt. Dat het hoofd van Arikan Hij noemt dit. Hij noemt het. Hij noemt het lucht van de Arigampin. We hebben gezegd dat dit komt in het hoofd, ja, uit het hoofd. Dat het hoofd van Arigampin is wel kenbaar. Men kan het leren kennen. Of op welke manier had ik jullie gezegd? We hebben gezegd, erin, hey, dat keterogma van Arigampin, kunnen we niets ontvangen van binnenkant. Maar van buitenkant kunnen we wel ontvangen. Door dat opsteking van de van Bina en Abou Yima die dan geeft dan die verbindt zich met Jirsut, en die gaat vanuit Pin, vanuit de hoofd Pin. wel, Chochma doorgeven, Chochma van de Bina, doorgeven, maar dat gebeurt niet van binnen, maar door de, nee, Parzufims, de Sarot, Parzufim van de Haren. Uh, okay. En daaruit komen die, daaruit, let op, twee woorden, alleen maar noteren bij jezelf, gewoon als, gewoon horen wat ik zeg en zo niet jezelf inspannen voor iets. Maar alleen inspannen voor jouw voor jou, jou intentie en jouw volledige concentratie moet zijn. Niets anders. Dus vanuit, wanneer de, de bina trekt op naar boven, ja die brengt dan de gogma van de bina naar beneden. Dat is wat gezegd wordt van de dertien eigenschappen van barmhartigheid. Daaruit worden dan de dertien eigenschappen van barmhartigheid aangetrokken naar beneden. Tak? Dertien, ja, volledige concentratie. Ja, absoluut. Hier is, het heeft niets te maken met traditie. Wat wij doen, niemand, niemand begreep dat. Duidelijk. Een paar orthodoxen hebben dat begrepen in van de hele geschiedenis. Hagro, dat grote gaun van Vilna. Hij was de enige, enige orthodox die ooit <laughs> geweest was. die Een beetje dat begrepen. Hij was ook kabbalist. Maar hij kon niets, niets uitleggen. Hij kon wel zelf, hij kon het niet uitleggen. Hij, met al zijn genie kon hij niets uitleggen. Ik bedoel, ik heb ook geprobeerd ook wat zijn, zijn, zijn, zijn commentaar. Het is, is, is geweldig. Hij is, is een genie, absoluut een genie. Een goddelijke man was maar wat ik jullie vertel is veel, veel het is, de andere tijd is absoluut. Maar wat ik jullie vertel is, is wel, je kan, het, je kan het aan je tand proeven, wat ik jou vertel. Waarom de tijd is er gekomen om dat, om dat te vertellen. Niemand begrijpt wat ik, wat wij bedoelen. Begrijpt u dat? Echt waar, niemand begrijpt. Maar dat, daarom daarom krijgt men absoluut geen redding. Eigenlijk, men gaat naar alle dingen, doet men gewoon boe, boe, boe, boe en niets. Men verkrijgt geen redding. Nog een keer, we gaan even verder gaan, want dat uh, is de kwestie waarom ik zo so, so woedend word, want ik weet dat hier zit de redding en niemand wil dat. Niet niemand wil, maar wij weten het niet, maar wij willen zich ook niet, men vraagt er niet naar. En zo so is het in elke generatie, zo so is altijd, iemand wordt gegeven, dat is de andere die... Dus nog een keer. Iedereen begreep wat ik zeg? Het is gewoon in grote lijnen. Dat van de Arigampien is wel Arigampien is kenbaar. Het hoofd van Arigampien is kenbaar. Betekent via de haren, als het ware, niet van binnen, maar van, maar van buiten wordt licht doorgegeven. Dun, dunnetjes, een beetje net als druppeltjes. We zullen leren hoe. 37 na de koma. Weer volledige concentratie. Ligjot met ook aan, Da. dus de Arichanpin, de avier, dus het hoofd van Arigampin, lucht van Arigampin, oftewel, het is hoofd, ja, de plaats is het hoofd van Arigampin, is, is kenbaar legiotto, met ook aan bij Mieftige, aangezien hij is opgebouwd, ingesteld, is met, uh, of, met die Miftige, bij hem is Miftige, kijk, bij de Arigampin, in het hoofd van Arigampin, zit die Miftige, dat is die, uh, hier hebben we dus groen en rode, groen en rode knoppen, dat is de Miftige. We hebben iets, nog een keer, we hebben dus de, de naam een beetje veranderd. Dicht doen de Miftige en open doen de Miftige, dat is één Miftige. Het is niet zoals het vroeger stond, we hebben een beetje veranderd nu, maar het is hetzelfde. Eén Miftige, alleen zo so één keer zei's dan dicht doet, dat het geen Ligt hoogma, dat alleen maar lucht blijft in de, in de parsuf, dus ketter Chogma in een derde van de, fina, de En Een andere keer gaat op, op, die openbreken, waarbij de hoogma ontvangen wordt. Oké? Okay? Uh, de linker kolom, de eerste regel. Masje, één keer Avira, de antike jade, Kijk naar nou, wat hij zegt. In tegenstelling tot de Avira, tot de lucht van de atik, of lucht betekent dat het, uh, het hoofd, ja, de plaats is van in het hoofd, van je dus, ketter, hochma van de atik, loitjade, die is niet te kennen, die kan je niet leren kennen, daar komt niets van te leren, waarom niet, wat betekent dat, ki, twee, waarom, niet, ki ha malhud, dan de kuda, ha van de malhud van de uh, van de middelpunt ja van de centrale punt dus die uh, staat in hem de malgoed van de simtsum alef oftewel de malgoed van de middelpunt van de hele schepping staat daar in in het hoofd sheinamam shehet drie bo gar kanal die niet aantrekt in hem gar dus die kan geen gar in hem aantrekken, geen, geen, licht, geen uh, lichten van gar, geen lichten van drie eerste spheerot. Dus die kan niet, wat betekent dat? Kijk, dat betekent, let op, goed kijken. dat betekent, dat. kijk naar de arighampin. In het hoofd kan staan, staat bij hem links, rechts, kijk, staat die dichtdoende miftega, dichtdoende sleutel. Maar er bestaan andere toestanden, als maar de lageren erom vragen, dan kan er bestaan een andere toestand, dat die, dat die miftigen, dat die malgoed, dat wil zeggen hier zit geen malgoed, maar die ateretie is zo, dat die naar beneden gaan, gaan, gaan duidelijk. Als die gaat naar beneden, naar haar eigen plaats, naar de malgoed, dan hebben wij vijf kilimt. En niet twee zoals het, zoals het staat wanneer de dichtdoende Miftegas euh, begrenst, alleen de ketteren en Hochma. Als er vijf Kilim zijn daar, komen dan Gadlood, komen dan Gar van Lichten. Alles is een kwestie van Kilim. Hebben we Kilim die, die behoren bij de traptreden of niet? Ja, duidelijk. Als er nou die Malchut Miftega in de Arihan Pin, die komt naar haar eigen plaats, naar de Malchut, Of. Oftewel, naar, niet maar goed, we hebben gezegd maar goed, maar we bedoelen dan atheretjeszot. Dan hebben we de hele partsoef, volledige, alle kilim hebben we, dan kan natuurlijk daar gar, gar van licht binnenkomen. Via, we hebben gezegd hoe? Via de haartjes, we hebben gezegd, doet er niet toe, op welke manier. Maar dat kan wel gar ontvangen worden. Terwijl bij, kijk nou, bij de atik, ketterhochma van de atik, niet onmogelijk is, waarom niet? Waarom dat daar die malgoed van de malgoed, uh, de, de, malchut, de malchut in de atik, die blijft ingeankerd daar tot de komst van de Mashiach. Daar, daarom zeggen we, wij, wij kunnen die niet bevatten. Het hoofd van de arie niet bevatten. Ja, ja Arie het, je weet het, uh, uh, Ari vertelt wel dingen daarover. En er zijn dingen die bijvoorbeeld die twijfel zijn. Men weet wel dat, men weet niet precies wat daar zit. Maar er zijn wel varianten waar wat aangeeft, wat geeft aan, wat daar zit. Weet ik, we zullen zien dat is erg speciaal, daar is een zeer sterke studie, dat nergens staat daar, alleen bij, in het boek van uh, het scherm. spreekt daarover niet. Zorger spreekt een beetje van het zeloet, maar er een paar aanwijzingen van op, op ATIK, maar voor de rest, niemand, niemand kon, niemand beschrijven. Alleen bij Ari kan je iets daarover leren wat geweldig is. Maar ook daar heeft hij dan ook doorgegeven bepaalde, bepaalde twijfels ofzo. So. Niet twijfels, niet twijfels zoals wij dat wij noemen, de twijfels. Bij ons twijfels zijn. Geestelijke twijfels zijn, zijn, zijn heel iets anders. Dat betekent of dat zit, of dat zit, of dat zit. Maar men weet wel hoe en tegelijkertijd is het is het uh, een kwestie van persoonlijke be individuele bevatting. Daarom Marie heeft dat ook niet uh, gegeven. Heel, nou, dat en dat en dat. En kijk zelf, mocht het aan jou gebeuren dat jij het zou kunnen uh, bevatten. Okay.